6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Geen verrassingen in Libië-briefkabinet. Tophulporganisatie SNV stapt op en 16 geraamtes uit 18e eeuw ontdekt. De Nederlandse bijdrage aan de handhaving van het vliegverbod boven Libië... is dezelfde als die voor het wapenembargo. Dat schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer... Nederlandse F-16's worden ingezet voor controle van het luchtruim. Ze worden niet gebruikt om doelen op de grond te bestoken. Het kabinet had vorige week al een principebesluit genomen... over deelname aan de handhaving van het vliegverbod. Maar de details moesten nog worden uitgewerkt. Bij de acties in Libië zijn zes F-16's, een mijnenjager... en een tankvliegtuig betrokken. De bijdrage wordt geleverd in NAVO-verband. Het kabinet benadrukt dat het doel van de Nederlandse acties is... om de Libische bevolking te beschermen en niet om Gaddafi weg te krijgen. De directeur van hulporganisatie SNV, Dirk Elzen, stapt op. Verder treedt Lodewijk de Waal terug als voorzitter van de Raad van Toezicht. SNV kwam in opspraak door berichten in de Volkskrant. De krant openbaarde zaterdag dat er opdrachten waren gegund... aan familie en vrienden van medewerkers. SNV erkende dat er sprake was geweest van vriendjespolitiek en zei dat er maatregelen waren genomen. De hulporganisatie kwam eerder al negatief in het nieuws door de hoge salarissen voor de top. Elsen zegt dat hij vertrekt omdat de discussie over zijn persoon niet in het belang van SNV is. Hij kwam in 2002 bij de organisatie en was acht jaar directeur.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 De troepen gebruiken mortieren en lange afstandsraketten om de opstandelingen van veraf te bestoken. Nou, Daardoor zijn de opstandelingen hals over kop gevlucht uit Raslanouf. Ze rukten sinds eind vorige week op naar het westen, maar sinds een paar dagen winnen de troepen van Gaddafi weer terrein. In Egypte worden in november of december presidentsverkiezingen gehouden, ongeveer twee maanden na de verkiezingen voor een nieuw parlement. Dat heeft de Militaire Raad bekendgemaakt, die het land sinds 11 februari re regeert. De Raad werd ook een tijdelijke grondwet opgesteld voor de overgangsperiode waarin het land zit sinds het vertrek van president Mubarak. De islamitische wetgeving blijft de basis voor het recht in Egypte, zegt een lid van de militaire regering. De Italiaanse premier Berlusconi wil dat alle vluchtelingen uit Noord-Afrika het eiland Lampedusa binnen twee of drie dagen verlaten. Ze zullen in grote schepen worden overgebracht naar het vasteland van Italië of teruggestuurd naar hun land van herkomst. Berlusconi bezocht vandaag het eiland dat dicht bij de Noord-Afrikaanse kust ligt... en een toevluchtsoord is voor vluchtelingen. Op Lampedusa bevinden zich nu 6000 Noord-Afrikanen... vaak onder slechte omstandigheden. Een automobilist heeft in Haarlem geprobeerd... al rijdend het portier van een andere auto open te trekken. De bestuurders kregen ruzie op de A9 ter hoogte van Dorp. De ene, de man uit Haarlem, remde af voor werkzaamheden... en werd door de ander met hoge snelheid ingehaald... Toen de Haarlemmer met zijn lichten zijnde... werd de ander zo woedend dat hij de achtervolging inzette. Uiteindelijk probeerde de agressieve bestuurder op het fietspad... rijdend het portier van de Haarlemmer open te trekken. Ging er uiteindelijk vandoor en is spoorloos. In Den Bosch hebben archeologen 16 geraamtes uit de 18e eeuw gevonden. De resten van de vermoedelijke Franse soldaten... lagen in een verzamelgraf van waarschijnlijk een militair ziekenhuis uit die tijd. De geraamtes werden ontdekt bij de vesting Bastion-Bazelaar... Er wordt gewerkt aan een nieuwe parkeergarage. De gemeente verwacht dat er nog meer geraamtes liggen. Den Bosch werd in 1794 belegerd door de Fransen. Veel militairen zeker daar door een uitbraak van distenterie. Het weer. Vanavond is het bewolkt en valt er regen. Pas in de loop van de nacht wordt het droger. Morgen overdag valt er opnieuw regen. En het wordt dan 11 graden op de Wadden tot 17 in het Zuidoosten. Ook vrijdag is het wisselvallig. Op zaterdag breekt de zon weer door en wordt het warm. En het wordt dan 16 graden op de Wadden en 24 in het Zuiden. Aan WB, verkeersinformatie: er staat 160 kilometer file. Het is een vrij normale avondspits. Weinig bijzonderheden. Wel veel vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen de knopen de Watergaas Meer en Muiderberg langzaam rijden over 7 kilometer, en op de A12 daarna richting Arnhem, tussen knopen de Oudrijn en Driebergen 12 kilometer.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 NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdiep. 7 over 6, goedenavond. De NAVO heeft vanaf vandaag het commando over de acties boven en tegen Libië. En wij spreken met de secretaris-generaal. Anders volg Rasmussen, want hij was vandaag op de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar hij een zaal vol studenten toesprak. Zijn boodschap was duidelijk: er moet in Libië uiteindelijk een vreedzame overgang komen van de machthebbers, en de steun van Nederland is daarbij zeer welkom. Verslaggever Menno Reemeijer sprak na afloop met Rasmussen. De hoogste baas van de NAVO wond er geen doekjes om. Het waren zware onderhandelingen geweest om het commando bij de NAVO te krijgen. Ja, we have to get it right uh, from from the beginning. Um, all 20 allies. Het moest vanaf het begin uh, duidelijk zijn voor uh, alle 28 uh, lidstaten wat het mandaat zou zijn: handhaven van het wapenembargo, de no-fly zone en het beschermen van de bevolking. Uh, is our clear purpose to fully implement uh, the UN mandate, no more, no less. And uh, we spent some hours to make sure that we got that right uh, maar een aantal lidstaten, waaronder Amerika, wil alweer verder gaan. Zij willen wapens leveren aan de rebellen. Maar daar ziet Rasmussen niets in. De NAVO is er juist om het wapenembargo te handhaven... om zo de burgers te beschermen en niet om ze te bewapenen. Maar wat als de no-fly-zone niet genoeg blijkt te zijn om de burgers te beschermen? Zal dan toch worden overwogen om bijvoorbeeld grondtroepen in te zetten? I don't think so. Um, uh, I think it's of utmost importance that this operation is not considered uh, as a foreign military intervention, because we know all the sensitivities in the region as as far as. Nee, zegt Rasmussen, Hij denkt van niet. Dit moet vooral niet beschouwd worden als een internationale interventie, want we weten dat dat in de regio zeer gevoelig ligt. Het blijft dus zoals het is: een wapenembargo, een no-fly zone en het beschermen van de burgers. Zo moet het uiteindelijke doel worden bereikt. As far as the general situation in, in Libya is concerned, uh, the desired outcome would be uh, to see a peaceful transition to democracy and accommodation of the legitimate aspirations of the Libyan people. En het doel is uiteindelijk om een vreedzame omwenteling te steunen die uit het Libische volk zelf voortkomt. Maar ook Rasmussen weet dat er een ander zwart scenario kan zijn. The worst case scenario would see uh, Libya develop into a failed state uh, that could become a new breeding ground uh, for extremism and terrorism close to Het slechtste scenario is dat Libië zich ontwikkelt tot een staat waar geen gezag heerst en een voedingsbodem kan zijn voor extremisme en terrorisme vlak bij de Europese grenzen. Aldus NAVO-secretaris-generaal. Rasmussen. Vanmiddag in Rotterdam. Gaan we naar Amsterdam. De machtsstrijd bij Ajax nadert een ontknoping. Op dit moment is, als het goed is net begonnen, een vergadering van de ledenraad... waarover het plan Kruif wordt gesproken. Graag naar Niemeijer. Is bij de arena met als grote vraag natuurlijk... is Kruif er al? We hebben hem niet gezien. Uh, we hebben wel de indruk... we hebben een mannetje of 18 uh, naar binnen zien gaan. We hebben wel de indruk... Uh... Ja, dat die vergadering is begonnen of Kruijff er zelf bij aanwezig is, is niet helemaal duidelijk. Op voorhand waren er wel berichten dat hij pas om 7 uur, half acht hier wellicht zou, zou arriveren. Dus wat dat betreft zou dat nog kunnen komen. Ook Uri Coronel, de voorzitter van de club Ajax, en niet de leider van het bedrijf, maar van de club... Hebben we niet gezien, maar aangezien hij deze vergadering heeft uitgeschreven, uh, ja, alles draait om hem, zal hij toch vermoedelijk binnen zijn. Dan heeft hij vermoedelijk een uh, andere ingang gekozen om de, Arms, uh, de Amsterdam Arena binnen te gaan. Ja, het wordt geschetst als het, het grote conflict tussen Kruijf en directeur van de Boog, maar het gaat om het plan Kruijf. De toekomst van Ajax zoals Kruijf dat ziet. Kunnen we eens even compact samenvatten waar de kwestie nou echt om, om draait? Maar ja, eigenlijk is het heel eenvoudig. Kruijff zegt dat het anders moet. Dat het bij de jeugd moet beginnen. Dat daar anders moet worden opgeleid. Dat er geen verdedigers moeten worden opgeleid. He, Vertongen gaat misschien wel naar het buitenland. Vermalen hebben we zien gaan. Ajax heeft goede verdedigers de laatste jaren. Maar hij zegt Ajax is een club die aanvalt. Wij moeten aanvallers opleiden. Dat moet bij de jeugd beginnen. Hij heeft een driemanschap aangewezen met Wim Jonk en Dennis Bergkamp. En hoofdtrainer Frank de Boer. Een, een top driemanschap die leiding moet geven aan, aan zijn plannen. Uh, ja, dat is in de kern eigenlijk het verhaal. Yeah. En daarbij gaan het natuurlijk ook om de mening van de leden van de ledenraad. Hebben die afgesproken de afgelopen half uur? We hebben een paar mensen voor de microfoon kunnen halen. Het is een beetje afgeschermd allemaal. Uh, ik sprak bijvoorbeeld Barry Hulshof als eerste en ik vroeg hem wat hij kon zeggen op dat moment. Nou, weinig. We moeten afwachten wachten wat het wordt. Wat verwacht u? Uh, ik moet eerst nog weten wat het rapport is. Dus, uh, nou, u bent wel aan het kruifkamp, dan staat het er van tevoren al vast wat er gaat gebeuren. Uh, normaal gesproken wel, ja. Ja, dat was dus Barry Hulshoff. Nou, Molenaar hebben we allemaal de afgelopen jaren leren kennen... als een van de mensen die misschien in de toekomst wel een functie ambieert bij Ajax. Laat dat misschien ja, maar weg, zou je kunnen zeggen. Hij kwam ook aan. Hij is altijd wat meer genegen om dingen te vertellen. Hij kwam aan met een koffer onder zijn arm vol met papperassen. Dit is, uh, dat noem ik mijn Ajax-map. Het is een rode map. Er zitten alle stukken in uh, die betrekking hebben op de ledenraad van Ajax. Ik weet niet wat, uh, wat er vanavond allemaal precies uh, naar voren gebracht gaat. Wat, wat is de algemene tendens? Is het zo, je bent voor of tegen graag? Ja? Nou, dat, dat weet ik niet of dat vanavond de issue zal zijn. Ik denk dat elk gezond denkend voetbalman en zelfs voetbalvrouw... Uh, het eens zal zijn met het rapport Cruijff. Mm -hmm. En dat is denk ik ook niet meer de discussie. Want ik heb begrepen dat de inhoud van het rapport Kruif wordt omarmd... door de directie van Ajax. En daar zal het denk ik vanavond over gaan. Want de inhoud van het rapport is op zich al akkoord bevonden. Zo heb ik dat tenminste begrepen. Het gaat alleen om de consequenties daarvan. Ik denk je dat dit de laatste avond is voor die coronel? Nee hoor, dat denk ik niet. Dat, kan dat kan nog samen dan? Uh, ja, misschien wel. Dan gaan we vanavond gaan we dat, uh, gaan we kijken of dat lukt. Wordt het een lang gesprek? Uh, nou, we zijn om zes uur gaan we beginnen, dus uh, we hebben de hele avond. Dat kan lang duren. Verwacht u de... dat of denk je van we zijn er over een, een uur of twee wel uit? Nee, ik denk dat het wel lang gaat duren. Ik denk wel dat het een lange avond wordt. Dus... Ja, een lange avond, al dus Kea Molenaar. En nu maar eens kijken of we nog hoofdrolspelers kunnen zien. Waarbij natuurlijk met name de vraag is, komt Kruif, is hij er? Er komt hier een Audi aanrijden, dat zou misschien wel eens kunnen zijn. We houden de ogen open, melden ons als we meer weten. Dan wachten we erop. opdracht naar Niemeijer bij de Amsterdam Arena. Zometeen praten we met de arabist Maurits Berger... over de lang verwachte toespraak van de Syrische president Assad. Bij de AWB voor de laatste verkeersinformatie. Jolanda van der Velden. Het aantal files is al aardig aan het afnemen. Nog steeds wel veel vertraging rondom Amsterdam. De langste file staat daar op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen de knopen de Watergaas, en Muidenberg 7 kilometer. Vanavond en vannacht gaan een aantal snelwegen dicht vanwege werkzaamheden. Het gaat om de A6 tussen Emmenoord en Lelystad bij de Ketelbrug. De A9 Alkmaar Amstelveen bij de Wijkertunnel en de A15 richting Europort bij de Botlek-tunnel. Die snelwegen gaan morgenochtend rond 5 uur weer open. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. In Syrië is het op een aantal plaatsen weer onrustig na de toespraak van president Assad. Hij beloofde de mensen hervormingen, maar echt concreet werd hij daar niet over. The needs of the society are the rights of the society, and the state is obliged to fulfill those demands and make those needs available to the people. De rechten van de burgers moeten worden to en vervuld door de staat. De opname via de computer vanmiddag van de toespraak in, Aman, uh, is, pardon, in Syrië in Amman is inmiddels weer onze correspondent Nicole Fev. Nicole, die toespraak lijkt weinig te hebben geholpen. Nou, ik zou bijna willen zeggen, in tegendeel, het was uitermate teleurstellend voor de demonstranten. Men verwachtte toch dat hij iets ging zeggen over de noodtoestand, dat die zou worden opgeheven. Zijn woordvoerder, mevrouw Shaban, die heeft eerder een groot aantal beloftes gedaan. Er zou de, de noodtoestand zou worden opgeheven, meer partijen zouden mogelijk worden gemaakt. Mediarestricties zouden wat versoepeld worden en helemaal niks daarvan. Hij zegt, ja, we moeten wel veranderen, maar ik ga mij niet laten haasten door de protesten die nu op straat plaatsvinden. En hij kwam weer met een bekend Verhaal. Wat er nu gebeurt in het land, dat wordt ge, ge, ge, georganiseerd door vijanden van buiten die de eenheid in Syrië proberen te bedreigen. Dus ja, eigenlijk werd er op geen enkele manier toegegeven aan de eisen van de straat, met als gevolg dat mensen weer de straat op gaan. Want er was op geen enkele manier een echt concrete belofte in zijn toespraak te ontdekken? Nee, eigenlijk niet. Zij zei, ik ben al bezig met hervormingen. Nou, daar, daar zijn de mensen op straat het echt niet mee eens. En daar ga ik mee door. Maar op dit moment uh, heeft hij gewoon niks aangekondigd. Ja, wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn uh, kabinet naar huis gestuurd. Maar de premier, uh, de vertrekkende de, de, de premier, die mag nog even als waarnemer blijven. Maar ja, zo'n kabinet, dat wordt benoemd uh, door de president. Ja, en dat maakt, die maken het beleid eigenlijk niet. Dat wordt toch van hogerhand gedaan. Dus ergen verandert voor de mensen helemaal niets. Nicole Fever, vanuit de man, dankjewel. Dan praten wij door met de Arabiste Maurits Berger. Hij woonde jarenlang in Syrië. Goedenavond. Goedenavond. Had u dit verwacht van, van die toespraak van Assad? Ja, ik had niet verwacht dat hij met iets concreets zou komen... of dat er echt iets hervormd zou gaan worden. Dat zou toch wel redelijk miraculeus geweest zijn. Ja, en de vraag is ook hoe serieus neemt hij het... Hè, als hij demonstranten samen zweerders noemt... Eh, die het land willen destabiliseren... Hoe, hoe serieus neemt wie? Neemt Assad. Barthara? Nee, Assad. De vraag is hoe serieus neem je het? Je zegt ik wil hervormen, maar als je tegelijkertijd de demonstranten als een stelletje samensweerders samen wegzet, dan, dan is de vraag of je het wel serieus neemt. Jawel, ik denk dat hij twee dingen doet. Ik denk dat hij donders goed inziet dat er wel iets moet gaan gebeuren in termen van hervormingen. Maar dat wil hij volledig aan uh, binnen zijn eigen re regime kunnen doen op zijn eigen manier. En het wegzetten van demonstranten als uh, uh, uh, samenzwerers en buitenlandse agenten, dat is standaard. Dat, dat is in Tunesië gebeurd, Egypte gebeurd, Libië. Uh, Libië had het over Al-Qaeda en uh, anderen hebben het over, over Zionisten of Amerikanen. En het voordeel daarvan is... Want iedereen weet dat het onzin is, maar het voordeel is... tegen je eigen mensen mag je geen excessief geweld gebruiken... maar tegen mensen van buiten natuurlijk wel. Ja, dat is misschien uh, retorisch een voordeel. Aan de andere kant hebben die andere leiders op nou, Gaddafi natuurlijk wel... maar die, die hebben het toch niet gehouden. Ja, maar ik denk ook dat hij zich daar helemaal niet mee vergelijkt. Ik, ik, kijk, het, het, het gekke van, van dit soort regimes is, is... dat ze helemaal in hun eigen kokom zitten van hun eigen gelijk... Ze kunnen zich dit ook helemaal niet voorstellen, dat dit echt ook zo gebeurt. Ja, er zullen vast wel wat problemen zijn en wat excessen, uh, excessen zijn, maar dat men echt op zo'n uh, wijze in opstand komt, ik denk dat, dat, dat kunnen ze zich niet voorstellen. Eén, twee. In het geval van Syrië speelt echt een, een panische angst van de top tot helemaal aan de onderkant van de samenleving een panische angst voor sectarisch geweld. En daar speelt hier heel erg op in. Ja, want wat zit dat erin in Syrië? Sectarisch ja. geweld? Ja, ja, ja. Nee, kijk. In Syrië is, het, uh, is, is er een minderheidsbewind. Het zijn uh, Druzen, uh, Christenen. Het is een minderheid die daar uh, aan het bewind is. Een religieuze minderheid. Er spelen ook allerlei etnische minderheden en, en, en groeperingen, spelen allemaal door elkaar. En de grote angst die iedereen heeft en die ook constant wordt gevoed is: als dit regime valt. Dan gaat, de, dan gaat de geest uit de fles. En dan gaan we elkaar allemaal de keel afsnijden. En uh, hun, hun uh, uh, angstvoorbeeld is Irak. Want ja. daar speelt een soortgelijke situatie. Ook met een baaspartij, ook met een minderheidsbewind... ook met allerlei uh, etnische en, en religieuze groepen. Die landen zijn in die zin redelijk te vergelijken. En dat is uh, de grote angst die ze hebben. Ja, en dan om even terug te komen bij dat eerste punt... Hè, van al die Arabische leiders, al die mannen die in hun cocon zitten. Heeft u daar een verklaring voor? U heeft lang in, in die landen gewoond. Wat is dat toch bij die mannen dat ze niet zien wat er gebeurt? Van een dictator. Als je maar lang genoeg aan de macht bent, 10, 20 en 30 jaar, is Moe zijn het ook last van. Maar Milosevic op een gegeven moment ook. Ja. Meneer Hitler had er ook wel last van. Dat, dat, dat je volledig overtuigd raakt van je eigen gelijk en vooral ook. Um want uiteindelijk denk ik dat toch echt wel iets speelt bij die mensen. Zeker de dictator zelf, dat zei ik van mij. Ik heb het beste voor met het land, waarom luisteren ze toch niet naar mij? En dat, en dat was ook die snik in Mubarak's stem met zijn afscheidspies. Hij kon zich gewoon niet voorstellen na 30 jaar dienstverlening aan mijn land. En dit is mijn dank. Ja, en zag u dat ook bij, hoort u dat ook bij Assad terug? Assad is een stuk jonger, hè? Die, ja. Dus, die zitten nog niet zo verlangen. Maar dat is iemand. Die wel deel is. Die, zijn hele entourage. Heeft hij geërfd van zijn vader. Ja. En, en, en, en, en ik denk dat hij daar ook helemaal in opgevoed is. En zijn, en zijn vader, ook een absolute dictator. Maar die heeft ook als zeer idealistisch mens is, is, heeft hij de macht gegeven, van dit moest toch echt beter, en in die tijd moest het ook echt beter. En dat is nu helemaal geëscaleerd, maar hij zit daarin, hij zit in die kliek. Toen hij aan de macht kwam, toen woonde ik inderdaad in Syrië, toen was inderdaad er hoop iedereen van nou, één, wat fijn dat we stabiliteit hebben, uh, dat er een andere dictator is, want anders hebben we uh, sectarisch geweld. Twee, wat fijn dat het een jong iemand is, en uh, uh, nu, nu komt de tijd voor betere kansen. En dat dat, dat is niet gebeurd, want hij is volledig geïncorporeerd geraakt door, het, door die oude kliek. Ja, en die nieuwe kansen die zijn ook vandaag niet uh, aangekondigd. Maurits Berger, we zullen elkaar de komende tijd vast nog vaak spreken over Syrië. Dank voor dit moment. Graag gedaan. Goedenavond. En waar dictators vaak als eerste in hun nadagen mee te maken krijgen... economische sancties geldt ook voor Gaddafi. In Nederland is voor ruim 3 miljard euro aan Libische tegoeden bevroren. Het is geld van bedrijven en personen die op de internationale sanctielijst staan. Het e economisch verkeer met Libië is voor een groot deel tot stilstand gekomen. Dat merkt ook het Noorse bedrijf Yara. Dat heeft een fabriek in Sluiskil en een joint venture met een Libisch bedrijf. Ook die is in Nederland gevestigd. De productie van die joint venture ligt... Stil. Hierover zei een woordvoerder van Jaren International. Uh it means that for instance uh, money is not uh, transferred uh, into Libya As an example, if the account is sort of blocked as such, I I am not I'm not 100% sure, but the activity in the company has for the most stopped. Of alle rekeningen van de joint venture bevroren zijn, weet hij niet. Maar er worden geen betalingen meer gedaan. De geldstromen binnen het bedrijf liggen zo goed als stil. De joint venture is eigenaar van een fabriek in de Libische stad Brega, die stil ligt. I wil I niet want to speculate on what will be the outcome in Libya. Uh, we will just have to wait and see. It's uh, it's actually impossible to to predict now what is gebeuren. happen. Ik denk voor ons is het heel moeilijk om informatie uit Libië te krijgen. En de informatie die we krijgen, is moeilijk om 100% zeker of het accurate. is. Het is onduidelijk wat er bij de fabriek in de Libische stad Brega gebeurt. Het bedrijf hier krijgt nauwelijks iets te horen. En van wat ze horen zijn ze niet zeker of het wel klopt. Het bedrijf wacht het dus maar af. Hoe het, nu zit, hoe het nu precies zit met de sancties, weet de woordvoerder eigenlijk ook niet. That go the government blocked the accounts, and then that is probably the case here as so, well. So, so, but, but I, I'm, I'm afraid I, I don't have the detailed answer there. I'm, I'm not sure if it's sort of the authorities going out and actively doing it, or if it's. If it's them saying this is the rules and this is what you have to respect, then we respect it. I'm actually not sure how that works. The important thing is that there is no, you know, the money is not flowing in and out of Libya. That's for sure. Of de rekenen nu niet gebruikt kunnen worden of dat ze niet gebruikt mogen worden, weet Yara niet. Dat er geen geld meer van en naar Libië gaat, daar is hij wel zeker van. Dan gaan we naar Italië. Premier Berlusconi die was vanmiddag op het eiland Lampedusa... waar het aantal migranten uit Noord-Afrika... De, de eilandbewoners boven het hoofd is gegroeid de afgelopen weken. Met duizenden tegelijk kwamen ze aan. Vrijwel allemaal Tunesiërs. Nou, Berlusconi heeft nu gezegd dat hij op heel korte termijn schepen gaat sturen... die de die migranten naar Sicilië kunnen brengen. Had ook meer in petto voor de uh, mensen die wonen op Lampedusa. EO-verslaggever Paul die was bij het bezoek... Uh, samen met Marian Kamstra... Dat is een Nederlandse die daar al 26 jaar woont. Allora, het eiland moet bevrijd worden, vrijgemaakt worden van migranten. se potessi abbracciarlo, Berlusconi, lo abbraccerei. Gli direi che è un grandissimo uomo. Un grandissimo uomo di Stato. Dopo Augusto, per me, è il più grande uomo di Stato. deze meneer was wel heel erg enthousiast over de toespraak van Berlusconi. Is daar reden voor? Ja, die is helemaal Bellosconi-gek, zeg maar. Die is echt heel erg uh, Bellosconi-gericht. Wat heeft hij allemaal beloofd? Uh, nou ja, hij heeft beloofd dat... Uh, dat het grootste wat hij beloofd heeft, is, is dat, hij, dat hij zijn best zal doen om de, om de het Lampedusa text-free te maken. Belastingvrije zone. Belastingvrije zone. zone. En er uh, nou, zijn natuurlijk een hoop problemen op het eiland, waar, waar waarschijnlijk een ander mens weinig aan heeft... Maar dat is dan, een van de dingen is dan voor ons, wat, wat mij dan interesseert, wat, wat de vissersboten hebben, die betalen hier 20 cent per liter de, de dieselolie, duurder als in Sicilië. En dat is voor ons, we die, die, die, die 600 liter per dag gebruiken, echt veel geld. En hij heeft nu beloofd dat dat, dat ook eraf gaat. Maar dan moet eerst het probleem met de vluchtelingen opgelost worden. Wat heeft ja, hij daarover gezegd? Nou ja, hij heeft gezegd over de vluchtelingen, daar zijn ze dus nu aan bezig. Er zijn dus zes boten die klaar zijn om al die vluchtelingen weg te brengen. Er is een zevende, een zevende boot, is, die komt eraan, dus die ook helpt om al die mensen dus weg te krijgen. Dan zijn ze in Tunesië hebben ze dus, zijn ze tot een akkoord gekomen dat er geen mensen meer komen... Mochten er nog wel mensen doorkomen, Er dus zal hier eh, permanent een uh, grote boot blijven. Dus zodra de mensen aankomen dat ze niet meer op het eiland aankomen, maar dat ze gelijk op zo'n soort van passagiersschip eh, doorgestuurd worden. Zeg maar. Dus dat ze op een passagiersboot opgevangen worden. Zeg maar. Dus dat ze niet meer op het eiland niet meer nodig is dan om het eiland, zeg maar, uh, dat, dat het eiland voor uh, een basis zorgt. Zeg maar. Gelooft u dat? Ik ben altijd, ik wil altijd eerst zien voordat ik geloof. Marian Kamstra op Lampedusa. Nu is het tijd voor Tim en Tim. Ja, want we hebben nog een minuut. Kunnen we nog even naar uh, Tim? Inderdaad, die volgt samen met meer dan een miljard cricket-liefhebbers over, uh, overal ter wereld. De cricket-topper India, Pakistan. Hoe gaat die, Tim? Nou, het is een klein feestje al op de tribune daar uh, in de Mohali in India. Want het gaat heel goed met uh, India. Pakistan heeft zojuist de zevende wicket verloren. En staat nu op 184 runs voor het verlies van zeven wickets. En zojuist is de captain van Pakistan, Shahid Afridi, gevaarlijke batsman, die is uitgegaan tot vreugde natuurlijk van alle toeschouwers, want dat betekent dat uh, Pakistan eigenlijk nu zeg maar een verloren wedstrijd speelt. India heeft, uh, ik zei het al bij de vorige flits, 260 runs gemaakt. Pakistan moet er 261 maken, maar ze staan nu op hier 184 runs voor het verlies van 7 wickets. Dat betekent dat zij nog uh, heel veel runs moeten maken voor weinig uh, ballen. Dus ik denk dat uh, India dat feestje op de tribune wel uh, gaat vieren. Ze moeten nog 77 runs maken om op die 261 te komen uit 49 ballen. Nou, dat is bijna onmogelijk in zo'n topwedstrijd. Dus India staat met uh, anderhalve been, zou je zeggen, in de finale. Die is op 2 april, tegen wie? Ja, tegen Sri Lanka, in Mumbai, voor eigen publiek weer. En dan in een groter stadion dan dit, want hier kunnen er maar 28.000 in. Die zitten er ook allemaal. Maar in Mumbai kunnen er maar liefst 45.000 in. En dat wordt natuurlijk een fantastische happening, die finale tussen eventueel India en Sri Lanka. Komende zaterdag. Tim Steens, dankjewel. En daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1 Journaal voor deze avond. Tim en ik wens u een goede avond. En uh, wij gaan naar Petra Gijzen van WNL met avondspits. Zometeen na half zeven. Petra. Hallo Lucella en Tim. Ja, Wij gaan het hebben over het Nederlandse netcar. Want dat verwacht problemen met de productie van hun auto's na de ramp in Japan. Straks meer bij ons over de maatregelen waar de autofabrikant over denkt. En dan nog iets speciaal voor jullie en al die andere Nederlandse werknemers. Want wanneer zijn jullie voor het laatst, uh, hebben jullie voor het laatst een bedrijfsuitstuk? Uitje gehad. Een bedrijfsuitje? Ja, zie je, Tim, jij weet het, niet eens wat het, het is. Het wordt de hoogste tijd voor een bedrijfsuitje, zeg, zeg ik bij deze. Ook tegen Lucanne, niet waar? Ja, ik denk dat werknemers productiever ervan worden, zoiets. <laughs> dat is jouw inschatting. Nou, dat zullen we straks laten horen. En de vraag is, ja, vinden we dat eigenlijk erg? Want jullie zijn niet de enige. De helft van alle werknemers gaat nooit met de collega's op stap...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 De top van hulporganisatie SNV stapt op. Zowel directeur Dirk Elzen als voorzitter van de Raad van Toezicht Lodewijk de Wouw treedt terug. SNV kwam in opspraak door berichten in de Volkskrant. De krant openbaarde zaterdag dat er opdrachten waren gegund aan familie en vrienden van medewerkers. Staatssecretaris Knapen is blij dat SNV maatregelen heeft genomen, maar noemt het wel een eerste stap. Een automobilist heeft in Haarlem geprobeerd al rijdend het portier van een andere auto open te trekken. De bestuurders kregen ruzie op de A9, ter hoogte van Bad Oeverdorp. Toen een van de twee met zijn lichten zijnde, werd de ander woedend. Uiteindelijk probeerde de agressieve bestuurder op het fietspad rijdend het portier van de Haarlemmer open te trekken. Hij ging er uiteindelijk vandoor en is spoorloos. En in Den Bosch hebben archeologen 16 geraamtes uit de 18e eeuw gevonden. De resten van de vermoedelijk Franse soldaten lagen in een verzamelgraf... van waarschijnlijk een militair ziekenhuis uit die tijd. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Naast me zit Mark of Hoef. Ja, er trekken stevige buien over het noordoosten van het land. Die trekken weg en dan komen we van de regen in de drup. Want van het zuidwesten uit nadert alweer een nieuwe storing met opnieuw wat regen. Maar die verlaat uh, in de loop van de nacht ons land. Dan wordt het dus droog, blijft wel bewolkt koelt af tot een graad of 8. Morgen beginnen we droog, maar wel bewolkt. In de loop van de ochtend van het zuidwesten uit enige tijd regen. En in de loop van de middag wordt het dan langzaam weer wat droger. En misschien dat we even de zon zien in Zeeland of Zuid-Holland. Temperaturen tussen de 13 en 15 graden... Als het met de regen en de dikte van de bewolking even meevalt, dan kan het kwik ook iets hoger uitpakken. staat een stevige wind langs de kust, misschien krachtig windkracht 6 uit het zuidwesten. En die wind gaat vrijdag en zaterdag naar het zuiden draaien en dat betekent dat er nog zachtere lucht aankomt. Vrijdag kan het 18 graden worden, in de ochtend valt er nog wat regen. Daarna komt van het zuiden uit de zon er voorzichtig bij. Zaterdag is er meer zon en dan komt het kwik grootschalig boven de 20 graden uit, gemiddeld zo'n 22 graden. ANWB-verkeersinformatie. De files in de avondspits lossen snel op. In totaal nog zo'n 60 kilometer. De avondspits bij Amsterdam en Rotterdam is zo goed als klaar. Wat er nog staat zijn langere files op de A12 van Den Haag naar Arnhem. Tussen Knoop het Ouder en het Driebergen 8 kilometer. A27 Utrecht-Breda tussen Noordloos en de brug bij Gorcum 5. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Bess en Moergestel nog 5 kilometer. Het is Radio 1, WNL, Avondspits, Petra Grijzen. Hoe jongens net zo slim kunnen worden als meisjes... en helft Nederland gaat nooit op bedrijfshoutje. Goedenavond, dit is Omroep WNL vanaf onze redactie in Amsterdam... De aardbeving, de tsunami, de nucleaire crisis, de rampen in Japan treffen de wereldwijde auto-industrie. En dus ook die in Nederland, Netcar. De enige autoproducent in ons land maakt zich dan ook grote zorgen. DNL's Martine Verhoef weet meer. Een halve dag dicht, dat is tot nu toe het worst case scenario waar het Limburgse Netcar bang voor is. Jaarlijks rollen er 100.000 auto's van de band, de Mitsubishi Colt en de Outlander. Maar door problemen in Japan wordt dat misschien wel stukken minder. Omdat de levering van auto-onderdelen uit het land binnenkort stokt. Volgens de woordvoerder van Netcar is er met de Japanse moederfabriek van Mitsubishi niks aan de hand. Maar heeft het vooral te maken met de aanlevering van auto-onderdelen uit andere fabrieken die wel beschadigd zijn. Welke onderdelen dat zijn kan Netcar niet zeggen. En dat betekent dat een aardbeving duizenden kilometers verderop de productielijn in Born binnen twee maanden in problemen kan brengen. Of dat gevolgen heeft voor het personeel, weet Netcar nog niet. En hoe het nu verder gaat, is ook onduidelijk. Omdat het bedrijf niet op zoek is naar andere leveranciers... maar simpelweg wacht tot het beter gaat met de fabrikanten in Japan. Carlo Brans, hoofdredacteur van Karel's Magazine. Uh, Carlo, welkom bij ons hier op de redactie. Dank je. We kennen elkaar, dus we zeggen je en jij. Ja, uh, ja een halve dag stilleggen. Wat kost dat? Poeh, ja, dat, dat kost tonnen. Maar, het is maar de vraag wordt bij die halve dag... Blijft natuurlijk. Ja, want. Ja. Nou ja, kijk. Er is uh, weliswaar is de Japanse auto-industrie. al die autofabrieken die daar, die daar staan. en. Uh, die zijn op zich wonderwel redelijk gespaard gebleven. Maar daarmee ben je er natuurlijk niet. want je zit ook nog met je toeleveranciers. en een auto bestaat uit duizenden onderdelen. en daarvan worden er wel een paar gemaakt in een fabriek. maar een heleboel wordt ingekocht. En dan, ja, dan moet je denken aan sensortjes, airbags. banden, schokdempers. Maar ook veiligheidsgordels, noem het maar op. Wordt ook in Japan gemaakt? Ja, nou, die worden over het algemeen voor die Japanse fabrikanten worden die in Japan gemaakt. En die, die, die toeleveranciers zijn er uh, vaak slecht aan toe na de tsunami en de aardbeving, plus dat natuurlijk de infrastructuur... en de stroomvoorziening en noem maar op. Nou, zonder autogordels kun je geen auto afleveren. Nee, en dan moet heel je sick. natuurlijk net die uit Japan hebben... of kun je ze ook gewoon ergens anders vandaan halen? Nou, nemen. heel makkelijk om nou te zeggen van... nou ja, weet je, Japan, dat schiet, dat schiet even niet op. Uh, weet je wat, we halen ze nu eventjes uit Duitsland of uit Amerika. Dat is heel lastig, weet je. Elk, elk onderdeeltje wordt natuurlijk duizend keer gekeurd en gedaan door een autofabrikant... Voordat het, voordat het A past, B goed genoeg is, C aan alle voorwaarden voldoet. Uh, uh, noem maar op, je kan zo gek niet bedenken. Want dus je moet kan... natuurlijk ook hartstikke veilig allemaal. Nee, ja, precies. Dus je kan, niet, je kan niet zeggen als Toyota... van nou weet je, uh, bij, bij, uh, bij, bij partij X, daar, uh, daar leveren ze even niet. Dus we gaan nu even bij partij Y totdat X weer op zijn poten staat. Dus ja, die onderdelen, ook die we in Born gebruiken... om die Mitsubishi kooltjes te maken... Die, uh, als, ja, als daar een, een, een, uh, een, uh, ja, een kink in de kabel komt... dan hebben ze daar een probleem. Nou, een boot doet er een week of vijf, zes over met onderdelen. Dus als de boten die nu onderweg zijn, zijn, zijn aangekomen... En, en die lading is op... Dan is dat de laatste lichting. Het luistert, het luistert dus allemaal heel nauw. Ja. Jij zegt, ik denk niet dat het hierbij blijft. Waar kan het heen gaan? Nou ja, sowieso zijn er al heel veel autofabrikanten die, die, die dagenlang, en misschien ook nog wel wekenlang, niet op hun volle productie terugkomen, CQ, nog niet eens zijn opgestart. Dus dat kosten in Japan honderdduizenden auto's. En ook banen? Uh, ja, banen, dat is maar vraag. niet vraag. Als, als, als, als het vooruitzicht is van binnenkort starten we de hele boel weer op... dan gaan ze ze nu niet ontslaan. Maar nu, overseas, hè, dus onder andere Born... en zo heeft Mitsubishi, maar ook Toyota, hebben vele fabrieken overseas... ja, die kunnen gewoon en dat... die kunnen stil komen te liggen... omdat die onderdelen niet afkomen. Wat betekent dat voor Netcar? Want zo goed gaat het niet met dat bedrijf, ofwel? Nee, Netcar heeft sowieso een enorm probleem. En dat is dat, dat, dat in, die, in die gigantische fabriek op dit moment veel te weinig gebouwd wordt. Dus dat is voor Mitsubishi een, een gruwelijk dure fabriek om, om in leven te houden. Daar wordt dus nu de cult gemaakt. Overleeft het dit? Nou, dit zal het wel overleven. Een veel groter probleem voor heel Limburg overigens is: wat gebeurt er als de kolt wordt vervangen? Gaat Mitsubishi die dan in een goedkoper land maken? Dat kan in Rusland zijn of in Taiwan of wherever. Of blijven ze die in in, in uh, dure, relatief dure Limburg? Maar baan? deze aardbeving, dat zal wel lukken. Zeg eh, Carlo, nu je er toch bent, <laughs> moeten we het nog even over zaten hebben? Ja, ja, je bedoelt even dat de productie even gestopt is. Ja, als je het hebt over toeleveranciers die niet meer... Uh het aankomen bij uh, uh, Saab... Ja. omdat ze geen geld meer krijgen. Ja, klopt. Nou ja, er wordt heel veel over gezegd in de kranten, in de media. Maar wat is nou waar? Ja, wat is er te weinig is, geld, nou, wat geld Wat niet? waar is, is dat de productie op dit moment weer op volle toeren draait. Dus het heeft één dag heeft het even tegen gezeten. Wat ook waar is... is dat alles wat er bij Saab in Zweden gebeurt... dat wordt onder, nou, onder zes vergrootglazen gelegd... door de Zweedse pers. En, en, en wat uh, meneer Muller hoeft bij wijze van spreken... maar een wind te laten en daar... Uh, staat het op de voorpagina's van de, van de kranten. Dus in die zin hoeft er voorlopig helemaal niks in de hand te zijn. En nogmaals, die productie draait weer. Dus laten we, we het even zien als een kleine hiccup. Maar als het nou nog een paar keer gebeurt in de nabije toekomst... Ja, dan wordt het een probleem. De reputatieschade. Carlo Bransen van Caros Magazine. Bedrijfsuitjes, ze zijn schaars in Nederland. Vinden wij helemaal niet erg. Tenminste, als er maar gebrold wordt. Dat zometeen. Eerst Fred Huypers. Goedenavond, Fred. Goedenavond. Je bent van Hack Value, Value Funds. We spreken de AEX. Gesloten op 368 punten. Half procent in de plus. Stilte voor de stress. Ja, we hebben heel veel problemen met de banken. De bankaandelen dalen heel hard. En dat hebben we gezien aan ING onder andere. En dat komt omdat uh, er kapitaalreisen gesteld worden door Basel. Dus de Basel 3 zijn we nu alweer aan toe. En ING heeft berekend dat ze toch behoorlijk wat meer problemen op gaat leveren dan ze het voorheen dachten. Want ik zeg stress en dat heeft te maken met de stresstest. Dat is het. We hebben een stresstest gehad. Dat is een soort uh, een, een, een scenario waar banken uh, onderzocht worden. Hoe zouden ze met hun balans en met hun vermogen om winst te genereren gaan als een economie tegen zou zitten? Je moet denken aan dalende huizenprijzen, geen groei, werkloosheid, dalende staatsobligaties bijvoorbeeld. Nou, dat gaat uh, morgen van start. We hebben een soort uh, hele flauwe uh, uh, uh, test gehad in juli van vorig jaar. Daar kwam bijna iedereen doorheen, hè? een soort uh, makkie. Maar nu wordt het al menis en uh, nou ja, daar zijn beleggers toch een beetje beducht op. Wat denk je, hoe ziet de bankenwereld eruit na die stresstest, na nou, morgen? We hebben wat voorproefjes gehad. In Spanje zijn de banken echt in de problemen. Dat zijn vooral die lokale banken, die heet de daar... Nou, vandaag hadden we weer nieuws dat er een, drie van die kargers bij elkaar nog steeds lammende blinde zijn en nog steeds heel veel geld nodig hebben. Er wordt gesproken van 50 miljard dat nodig is in Spanje. Italiaanse banken beginnen nog geld op te halen. En laat niet vergeten onze oosterburen hebben eigenlijk ook een zwak bankensysteem. Want die landesbanken lijken wat dat betreft een beetje op die Spaanse banken. Dus eh, het zou heel goed kunnen dat die banken de test niet doorstaan? Dat klopt, nou, dat betekent niet meteen dat de bank uh, dicht gaat hoor. Het betekent dat de bank uh, aan een balans moet werken. Wat betekent dat? Geld ophalen, eigen vermogen, uh, zorgen dat ze wat lange leningen uh, aan de man kunnen brengen. Eigenlijk alles wat, uh, wat veel landen ook moeten doen vandaag de dag die problemen hebben, meer lenen en laten zien dat ze dat kunnen, dat zullen die banken ook moeten doen. Maar lukt het zo wat niet. Er is nog één uitweg, dan worden ze overgenomen door een sterkere bank. Ja, ik dacht eerlijk gezegd dat uh, banken in de problemen... dat dat een gepasseerd uh, station was in deze crisis. Maar kennelijk nog niet. Nee, we hebben nog steeds een zwakke economische groei. De banken hebben heel veel onhoord, goed gerelateerde leningen uitstaan. En ja, en daar gaat het nog steeds niet goed. Dankjewel, Fred Huibers, Hek Value Funds. Bedrijfsuitjes. Ja, ik wist het niet. Maar de helft van werk in Nederland, die heeft er geen. WNL's Kasper Kooij. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale Vacaturebank.nl. Mark Borgman. Wij denken toch dat het uh, wel bevorderlijk is voor de... Voor de... Ja, voor de team spirit, Je leert uh, werknemers uh, of je collega's op een andere manier kennen. En uh, ja, dat, dat is volgens mij uh, alleen maar leuk. Maar als werknemers wel met elkaar op pad gaan, dan is het vaak ook weer niet goed. Ja, nou ja, dat zit wel een beetje in de Nederlandse mentaliteit. Wij hebben gevraagd van, uh, nou ja wordt er wel geklaagd over bedrijfsuitjes bij jullie op kantoor? En uh, daar blijkt uit dat uh, ook bijna de helft al bij voorbaat al zegt, uh, nou daar hebben we geen zin in. Of, uh, ach, atse, gaan we dat doen? Of iets dergelijks. Dus ja, het zit wel een beetje in de Nederlandse mentaliteit dat er geklaagd wordt over Bedrijfsuitjes. Stel, je wilt iets organiseren voor je lieve collega's. Ah, welk bedrijfsuitje moet je dan kiezen? Uh, ja, het minst uh, populair is het, het maatschappelijk verantwoorde bedrijfsuitje. Dat vindt maar 4% uh, een uh, geslaagd bedrijfsuitje. Uh, op plek 4 staat een het ouderwetse activiteit, zoals bolen. Op drie staat een creatieve workshop, uh, ja, zoals uh, verf of iets dergelijks. Uh, wel populair is uh, uit eten gaan met 21 En het uh, meest populair is uh, sportief, uh, dus uh, gaan zeilen of zoiets dergelijks met je collega's. Dat is het meest uh, favoriete bij uh, medewerkers in Nederland. En dan blijkt ook nog eens dat een kwart van de werknemers het niet eens uitmaakt wat voor uitje het is. Zolang er maar geborreld wordt. Ja, nou ja, goed, dan, dan, uh, ja, dan, dan komen ze wat los. Dan kunnen ze wat met medewerkers praten aan de bar of iets dergelijks. Ja, dat, uh, ja, dat wordt gewoon als iets heel leuks uh, bevonden. Toch, een bedrijfsuitje kost vaak nogal wat. Ze denken van nou, dan kunnen we dat geld mooi in de zak houden. Maar het levert ook een hoop op. Het is, het is op dit moment heel belangrijk dat, uh, dat de werksfeer uh, goed is binnen een bedrijf. Uh, de economie trekt weer wat aan, uh, mensen gaan weer jobhoppen hoppen, uh, en gaan dus op zoek naar nieuw, een nieuw werk. En uh, ja, werkgevers willen toch graag hun werknemers behouden voor het bedrijf. En dan is, zou werksweer daar heel goed aan kunnen bijdragen. En dan is een bedrijfsuitje, ja dat zou uh, dat zou goed kunnen helpen. En, uh, maar toch uh, verbaast het ons dat uh, dan uh, bijna de helft van alle bedrijven geen bedrijfsuitjes organiseert. Ja, de boodschap is duidelijk ook voor onze hoofdredacteur bij WNL. En zometeen, hoe jongens net zo slim worden als meisjes. Maar eerst de ledenraad van Ajax Die komt vandaag bij elkaar op de toekomst in Amsterdam. Dat is ook meteen het onderwerp, want de toekomst van het huidige bestuur van de Amsterdamse voetbalclub. Daar worden de plannen van Johan Kruijff besproken. Bij de ledenraad is ook Radio 1 verslaggever Jaragna, Niemeijer. Is Kruijff er ook, Raghna? Ja, dat is een beetje de grote vraag. Uh, weet jij het, weet ik het. Want ja, iedereen staat elkaar nu nog een beetje aan te kijken. Op het winderige parkeerdek van de Arena uh, ja, is hij er al. Want we hebben hem niet gezien. En dan heeft zo'n groot stadion natuurlijk meerdere ingangen. Want hoe de coronel hebben we ook niet lijfelijk voorbij zien komen. En daar twijfelt eigenlijk niemand eraan, de clubvoorzitter van Ajax, dat hij aanwezig is. Er was vanmiddag uh, een verhaal dat hij rond 7 uur half acht, dan heb ik het over Johan Cruijff... Uh, zou landen op Schiphol vanuit Barcelona, dan hierheen zou komen... In dat geval zou de vergadering later beginnen. Nou, we zijn ervan overtuigd dat die vergadering echt om zes uur of iets daarna wel is begonnen. Misschien eerst een kopje koffie daarna het gesprek. De leden zijn allemaal naar binnen gegaan. Niet de 24 stuks in totaal. Een aantal mensen daaraf. omdat Een aantal mensen, Roger van Bokstel, Aaron Winter, simpelweg niet in staat waren om te komen vanavond naar de Amsterdam Arena om praktische redenen. Maar of Kruiver is, is niet helemaal duidelijk. Als je me nu vraagt, zeg ik, nou, ik heb hem niet gezien. Niemand heeft een signaal opgevangen hier op bij de arena. Hij is er niet. Maar aan de andere kant, ja, het blijft toch een beetje uh, Kruif. Die heeft misschien wel meerdere wegen die naar Rome leiden, of in dit geval naar Amsterdam. Dankjewel, Ragnar Niemeijer. En uh, jij blijft ook daar natuurlijk bij die ledenraad om uh, te kijken hoe dat verder gaat en hoe het met uh, Kruif gaat. Dankjewel voor nu en we horen jou weer later. Dit is WNL. We zijn te vinden op Twitter via avondspits WNL. Het moet ik zeggen. Meisjes doen het beter op de universiteit, halen sneller hun diploma... en volgen vaker VWO en HAVO dan jongens. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie voor het onderwijs. Hoe komt dat? En vooral, hoe krijg je jongens net zo slim als meisjes? Bij mij in de studio is Kees Jans, zij is aangesloten... bij het Centrum voor Christelijk Onderwijs... en zelf twintig jaar onderwijzer geweest. Goedenavond. Goedenavond. Merkte u dat ook vroeger in de klas, dat meisjes het beter, de beter deden dan jongens? Uh, ja, in het algemeen wel. Waaraan? Uh, dat merk je bijvoorbeeld gewoon aan het feit dat ze netter werken. Dat vinden ze plezierig. Ze maar dat dan... is natuurlijk niet alles beter, is niet alleen maar netter werken. Nee, maar daardoor wordt hun werk wel beter. En dat, uh, dat zien ze zelf, dat weten ze zelf. Er uh, komt nog bij dat je als onderwijzer dan ook zeg maar, prettiger nakijkt. En uh, je hebt minder de ergernis van bijvoorbeeld een slecht handschrift... waardoor je dingen eerder fout rekent. Je kunt het beter lezen... Meisjes vinden het ook gewoon plezieriger om een aantal dingen te doen... die jongens niet zo leuk vinden Zoals? als het gaat om informatie opzoeken... zelfstandig een werkstuk maken en dat soort dingen. Dat vinden meisjes erg leuk. En uh, jongens die... Ik, ik generaliseer ongelooflijk natuurlijk. Jongens vinden dat in het algemeen misschien iets minder leuk. En een van de gevolgen daarvan is dan... Dat, uh, dat ze bijvoorbeeld in de tweede fase van het, uh, van het voortgezet onderwijs HAVO VWO... minder presteren. Want sinds de invoering van de tweede fase, zo uh, een jaar of twaalf of dertien geleden... wordt er veel meer een beroep gedaan op vaardigheden... die meisjes leuk vinden van nature gewoon wat meer bezitten. Zelfstandig werken bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld zelfstandig werken, maar ook, uh, het klinkt een beetje tegenstrijdig... maar ook in een groep werken... Dat vinden meisjes, die, die kunnen dat vaak wat beter dan jongens. En uh, daar kun je wat voor vinden. Maar als ze uiteindelijk beoordeeld worden op die dingen... dan krijg je vanzelf kop in de krant dat meisjes slimmer zijn dan jongens. Ja, en dat laatste bestrijd ik. Ja, ze zijn natuurlijk niet uh, slimmer... En maar ze kunnen bepaalde dingen uh, beter bij deze rechtgezet. Aan de telefoon ook Jelle Jolles. Goedenavond, meneer Jolles. Goedenavond. U bent hoogleraar neurologie, directeur van het Centrum Brein en Leren... en van het onderzoeksinstituut LEARN. Nou... Een betere kunnen we niet aan de lijn hebben volgens mij. Waardoor komt het volgens u, die verschillen tussen meisjes en jongens? Nou, in de eerste plaats moet je zeggen dat het een beetje afhangt van welke leeftijd je meet. Um, aan het begin van de middelbare school dan gaan de prestaties van meisjes omhoog. En die blijven ook hoog in de middelbare school en ook in het, uh, het hoger onderwijs. Maar er zijn ook perioden dat jongens een aantal dingen dus, uh, doen die ze beter kunnen dan meisjes. En hoe komt dat, die verschillen? Er zijn verschillen tussen jongens en meisjes in de rijping. Zowel de psychologische rijping als in de hersenrijping. En dat is eigenlijk pas de laatste jaren wat duidelijk geworden. Maar daarmee bevestigend wat heel veel onderwijzers al duizenden jaren weten. Namelijk meisjes die lopen voor op jongens in een aantal opzichten. En uh, waarin ze voor is onder andere op het gebied van taal. Op het gebied van het plannen. Op het gebied van, ja, zoals uh, Jansma ook zei, in het verzorgen van hun werk. Dat vinden ze leuker. En dat heeft mee te maken met hun uh, hersenontwikkeling. Ja, en de, dat betekent dus ook dat het onderwijs van vandaag, zoals u ook zegt, meneer Jansen, uh, dat is eigenlijk beter ingericht voor meisjes dan voor jongens. Dat is correct. Meneer Jolles? Dat is juist. Uh, zeker de laatste 10, 20 jaar is uh, een grotere nadruk gekomen op het zelfwerken. Het zelfreguleren van je eigen werkstukken, zeg maar. En samenwerkend leren. En meisjes vinden dat fantastisch. En jongens zijn er wat minder goed in. En die moet je dus juist daarin stimuleren. Daar moet je hun in helpen. Je moet hun structuur en sturing geven. En ook inspiratie om juist dat te gaan leren... waar meisjes al zo'n voorsprong in hebben. En meneer Jansen, hoe doe je dat dan? Hoe zorg je er net voor dat jongens het net zo goed gaan doen als meisjes? Nou, een, een van de belangrijke problemen in het primair onderwijs op dit moment... dat heel veel jongens alleen maar juffen krijgen. Dus... Zij zien eigenlijk niet het, sowieso al niet het voorbeeld van dat een leraar ook een, een meester kan zijn. Maar uh, juffen gaan gewoon anders om met jongens. Die ergeren zich bijvoorbeeld vaak aan de bewegelijkheid van jongens. Uh, stoeien met jongens, dat, dat doen ze niet. De meester zal dat eerder wel doen. En dat vinden jongens erg leuk. En dat werkt ook stimulerend op hun leergedrag. Want dan, nou ja, voor de meester die een beetje met z'n stoei te gaan... is voordoor het vuurbewijs van spreken. En uh, je ziet dus dat hele onderwijs is ingericht... Uh, op, op een manier die, die meisjes aantrekt. En waarvoor het voor jongens moeilijker is om, ze, om zich te uiten. Maar u vraagt dus, natuurlijk, moet, hoe, wat moet je eraan doen? ja Dus er moeten meer mannen in het onderwijs eigenlijk, die Ik mensen Ik zou stoeien. het bijzonder dat prijs willen... Ja, ja, ja dat, dat er veel meer uh, mannen voor het onderwijs kiezen. Dat ook de programma's op de PABO's, bijvoorbeeld de pedagogische academies... voor het basisonderwijs, dat die ook wat meer bieden voor jonge studenten. Want die haken nu erg af... En, uh... Om zo het mannelijke voorbeeld voor de klas te hebben. Meneer Jolles, ja. ik wil nog even met, uh, naar u terug uh, kort. Wat is volgens u de oplossing om jongens en meisjes... weer op gelijk niveau te krijgen? In de eerste plaats moeten jongens die moeten meer de mogelijkheid krijgen... om uh, te laten zien, ruimtelijk denken, waar zij toevallig heel goed in zijn... dat het ook op school gestimuleerd wordt. En dat is in de afgelopen twintig jaar minder geworden. En um, Het is inderdaad zo dat vrouwen meisje, eh, vrouwen, voor, voor de klas, die zullen misschien andere nadruk leggen. Ik denk zelfs dat pabo's, in de toekomstige leraren, zeg maar, die moeten ook kinderen, jongens, stimuleren om meer ruimtelijk te denken. Dus de verschillende, verschillende vakken en verschillende mensen voor de klas. Dank jullie wel voor jullie bijdrage aan dit gesprek. Kees Janssen van het Centrum voor Christelijk Onderwijs en Jelle Jolles, hoogleraar Neurologie. Ja, leraar zijn wordt steeds meer een vrouwenberoep, maar een echt mannenberoep is nog steeds werken in de IT-sector. Hoog tijd op is om eens te sleutelen aan dat imago. Dat vinden de vrouwelijke IT-ers Anneke Burger en Gekke Rogier. schrijvers van het boek Ronde vormen in de IT. Even voor de presentatie spraken wij en als Wieghermer met ze. Voor heel veel mensen leeft dat imago. En wat wij juist met dit boek proberen te bereiken, is om dat imago te doorbreken. Daar willen wij dat dit boek een bijdrage toe uh, brengt. Mevrouw Rochier, u bent zelf werkzaam in ja? het NID. He? Ja. Zie je dus eigenlijk alleen maar mannen om u heen? Nou, niet alleen maar mannen. Maar, nee, uh, alleen maar mannen om u heen. Wel veel mannen, ja. En uh, wat we met dit boek uh, willen bereiken is uh, ook uh, niet-IT'ers... Uh, dus mensen met een uh, andere achtergrond dan zoals ik. IT, zoals jij, uh, inspireren... en laten zien dat dit vakgebied ontzettend leuk is. Het gaat steeds minder om de harde techniek. En we willen de C van uh, communicatie uh, weer terugbrengen in de IT... En anderzijds, het maakt het werk ook simpelweg veel leuker om in diverse teams te werken. Met ja, want dat vraag ik ja. me af. Inderdaad, het maakt het werk leuker om in diverse teams te werken. U op dit moment werkt niet in een divers team een door mannen gedomineerd bolwerk. Nou, Komt u daaraan? Mantelpakje? Ik, ik, uh, Leuke hak aan? Ik werk wel in een divers team, want mijn bedrijf uh, Force 5 uh, werkt met zowel mannen als vrouwen. Die hebben het en, licht gezien. Uh, die mannen die hebben het licht gezien, maar dat zijn ook mannen die uh, ook zeker vrouwelijke competenties hebben. En, het zijn mannen met ronde vormen? Het zijn mannen met ronde vormen, ja. En die zijn heel goed in staat om uh, de veranderingen in IT-organisaties door te voeren naar meer innovatieve organisaties. Wat maakt de IT een spannende aantrekkelijke plek voor de, voor de moderne vrouw? Um, Eén, denk ik, de, de ontwikkeling naar veel meer de verbinding met, uh, met partijen, met, met onderdelen in die organisatie, waarin juist uh, functies gecreëerd worden die niet technisch hard gedreven zijn. Dat is denk ik een aantal... Technisch hard gedreven functies? Ja, hè, dus de, de echte, de, van oudsher, de, de programmeerfuncties. Uh, de, de, daar zie je door Dat zijn toch echt mannen? Nou, nou ik, ik heb ook in mijn team vrouwen die kunnen programmeren. Uh, dus het, ik vind de man-vrouw-discussie, uh, die is er natuurlijk. Die werpt u op. Uh, Ronde formele IT. Wij werpen de vrouwelijke competenties op. En er zijn genoeg mannen die ook vrouwelijke competenties hebben. U zoekt androgyne type. Wij eigenlijk. zoeken andere type mensen. die uh, uh, ja, meer diversiteit kunnen brengen in de IT-organisatie. om mee te veranderen met alle enorme snelle ontwikkelingen. qua uh, technologie op de markt. Die collega's van nu, toch nog veelal mannen. Hebben die behoefte, merk je dat ook, aan ronde vormen op de werkvloer? Ja. ja, ik praat met meerdere IT-directeuren en, uh, en zij, zij zien ook uh, dat dat heel belangrijk is in de veranderingen die zij doormaken. Je ziet dat er ontzettend veel geïnvesteerd wordt de afgelopen jaren in processen, in outsourcing, in kostenbesparingen en ga zo maar door. Uh, de menskant en de communicatiekant ja, wordt lastig ingevuld. En daar heb je gewoon andere competenties voor nodig om succesvol te worden. De IT mag menselijker. Misschien niet vrouwelijker, maar menselijker. Absoluut. Ja, dat vind ik een hele goeie Mooie afsluiting. Vanavond uitgesproken WNL, daarin een exclusieve reportage over de Nederlandse militairen... die met f 16s de naleving van het wapenembargo tegen Libië controleren. Dat doen ze vanaf het Italiaanse eiland Sardinië. En daar is ook onze WNL-verslaggever Koen van Groesen. Goedenavond, Koen. Goedenavond, Petra. Hallo. Hebben ze het druk? Ja, onze jongens hier hebben het zeker druk. Vanmiddag om half twaalf zijn er weer vier F-16's opgestegen. En nou, we verwachten ze ieder moment terug hier op deze basis... Uh, normaal zijn dat uh, sessies van een dikke zes uur, een kleine zeven uur. Ja, En wat doen ze dan? Uh, het is hier uh, namelijk een uur vliegen tot de Libische kust. Uh, ze mogen dan boven de Middellandse Zee het, uh, het wapenembargo handhaven. Dat wil zeggen als ze verdachte voertuigen zien, dat zijn boten of vliegtuigen. Dan moeten ze dat weer terugmelden. Ze mogen zelf niet ingrijpen, maar ze moeten dat terugmelden aan de NAVO-basis. En dan zullen andere landen, die daar wel het mandaat voor hebben, zullen dan uh, ingrijpen. grijpen. Nou, en zouden ze eigenlijk niet meer willen doen? Ja, dat, uh, in interviews. We hebben bijvoorbeeld een groot interview gehad met, uh, met de commandant uh, Johan van Deventer. Ja, als je tussen de regels doorleest, uh, snap je wel dat ze meer willen doen. En dan krijg je natuurlijk een correct antwoord van, uh, nou ja, hè, de politiek geeft ons deze handvaten. met deze handvaten zullen we het moeten doen. Maar uh, deze Johan van Deventer is een zeer ervaren man. Uh, vloog zijn eerste F-16-missie in 1993 al. Dus ja, ik kan me voorstellen dat, dat zo'n man veel meer kan dan wat hij uh, nu mag doen. Dankjewel, Koen van Groeze. En vanavond dus een mooi portret van hem bij WNL's uitgesproken tegen de klok van half negen op Nederland 2. En straks op deze zender. Kunststof, daarin Wik van der Rijt. Hij is Elschot-kenner. En hij bundelde de zakelijke briefwisseling van Elschot. En verwerkte dat in de biografie over Elschot. En morgenavond, dan zijn wij er weer. DNL, terug op Radio 1 met Avondspits. Een hele fijne avond en tot dan. Dag. Omroep WNL. Dan kom je tot twee dingen. Two Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Govert van Brakel voert gesprekken over twee dingen uit het nieuws van de dag. Zometeen te gast, chansonnière en musical diva Lisbeth List. Ik was ook verliefd op Ramses en ik wilde met hem trouwen. Het is me niet gelukt. En ik aardig heel veel vanaf mijn veertiende. Uh, over haar liefde voor het podium en over haar leven. Waarin Ramses Shaffi een hoofdrol speelde. Twee dingen. Zometeen van 8 tot half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. De commercial die u nu hoort komt uit de radio. Mensen met Alzheimer vergeten de normaalste dingen. 1 op de 5 mensen krijgt het.